2 uur Dit is Jeroen Tsepkema met het NOS Journaal Zeven mensen omgekomen, ook wordt er nog iemand vermist Vier mensen verdronken in hun kelder toen ze werden overvallen door een enorme hoeveelheid regen In de stad Livorno viel volgens de autoriteiten meer dan 250 millimeter Volgens de burgemeester was het een bizarre hoeveelheid en is de stad verwoest Ook in Rome en in andere steden was veel overlast door het slechte weer Op veel plaatsen viel de elektriciteit uit en spoelde auto's weg de verwoestende orkaan Irma heeft Key West bereikt... een eiland ten zuidwesten van Florida. De Amerikaanse weerdienst verwacht tornadoachtige schade. Er zijn windstoten gemeten van 165 km per uur. Bij Cuba was de orkaan afgezwakt tot categorie 3... maar inmiddels is Irma weer een orkaan van de vierde categorie. Vanavond laat wordt de westkust van Florida bereikt. Het oog van de orkaan kan komende nacht grote steden... als Tampa en St. Petersburg vol raken. De gouverneur van de staat heeft meer dan 6 miljoen mensen opgeroepen om hun huis te verlaten. Op Giro 5125 voor hulp aan Sint Maarten en andere door de orkanen getroffen eilanden is inmiddels 1,5 miljoen euro binnengekomen. Het Rode Kruis zegt ontroerd te zijn door de grote betrokkenheid van Nederlanders bij de slachtoffers van het orkaangeweld. Volgens de organisatie worden op de website ook steeds meer hulpacties aangemeld. Friesland kan met een hoge waterstand. Het historische waardagemaal bij Lemmer wordt vandaag ingeschakeld om het overtollige water af te voeren. Daar komen waarschijnlijk veel mensen op af, omdat dit niet vaak gebeurt. Ongeveer eens per twee jaar. Het waardagemaal heeft zo'n acht uur nodig om voldoende stoom te hebben. In de loop van de middag kan het gemaal echt gaan werken. Het blijft in ieder geval aanstaan tot en met dinsdag. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar langs de kust nog kans op een bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen en trekt de wind aan. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen Klopend-Hoevelaken en Eenbrugge. op de A2, ook richting Amsterdam, staat 3 kilometer file... tussen Vinkerveen en klopend Hodendrecht. En op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... Er staat voor de nieuwe meer 2 kilometer door een ongeluk... en er is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 FM Zandvoort. Met als eerste plaat naar het nieuws. En weer van uh, twee uur stal uh, de show. Uiteraard uh, de single... Uh, uh, Ik ben hem even kwijt. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag. Laten we dat maar doen dan. Ja, goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten kijkers. Ja, uh, een zonnige zondagmiddag. We hebben even een regenbuitje gehad. Ja, je zou maar, maar moeten barbecuen. Uh, ja. En dan weer uh, wat regen en dan weer wat zon. Ik hoop dat het voor de kunstmarkt die momenteel uh, geprogrammeerd staat... Uh, op het Badhuisplein dat daar uh, gewoon, uh, na de, nu de zon weer schijnt, uh, weer vervolg heeft kunnen krijgen. Want het was vanaf morgen tien uur al geopend... en het zal tot, vijf, zal tot vijf uur duren. Daarnaast wordt er op, op vandaag ook weer gereest op het circuit Zandvoort... Uh, namelijk de ADAC Noordzee Cup en de jazzliefhebbers. zijn uh, worden om half drie verwacht in uh, Theater de Krocht... met de jazz in Zandvoort uh, met Miet Molnar... Goed, wij gaan drie uur lang Zandvoort op zondag voor u presenteren. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de, de reguliere evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Om half drie volgt het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door de heer Lex van der Hoorn... En uh, dat is om half drie. Blijft het zo, wordt het mooier. U hoort het allemaal om half drie. Het dieren van de week om um, half vijf is ook een vast onderdeel. Dat is uh, momenteel Monty. En het gedicht van de week. Ja, ik weet niet wat het gedicht van de week wordt vandaag. Nee, want? Want? Want? We hebben uh, tussen vier en vijf komt uh, Marco Termes bij ons langs. En gaan we eens even over een aantal dingen uh, met hem uh, doornemen. Zoals daar zijn uh, de tentoonstelling. En hij is weer bezig met een nieuw gedichtenbundel. En uh, natuurlijk ook even praten over zijn, uh, zijn column in de Zandvoortse Courant. Want uh, ja, dat heeft nu zijn uh, vaste vorm aangenomen. En kijken hoe het er bevalt en hoe de reacties daarop zijn. Dus tussen 4 en 5 hebben we Marco Termes live in de studio... met natuurlijk van hem een gedicht rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk ook Pit Report. Verder hebben we natuurlijk ook nog Sport Kort. Vandaag de laatste dag in de ronde van Spanje, de Vuelta met de finish in Madrid. Wellicht nog wat golfnieuws, want Luiten is druk bezig... in de voorbereidingen van het KLM Open Golf... wat volgende week plaats gaat vinden op de Dutch, zoals dat heet. En natuurlijk de voetbal-eredivisie. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dan moeten we het nou hebben over de eredivisie? <lacht> Jazeker! Oeh, oeh. Een pijnlijk momentje wordt dat uh, Straks uh, na half drie. Zandvoorts, nogmaals een hele goede middag en hou de radio lekker aan, hè. Want we hebben heel veel info en muziek, waaronder deze van Sentevolt en Dictator. Twee hits, no stop op de zondag bij CFM. Als eerste de dames van Zettenvold met een hit uit de jaren 80, de Dick Dictator. Gevolgd door deze van Echo Smit en de Cool Kids. Ja, het is tijd voor Zandvoortsnieuws in het kort. Ter voorbereiding op reparatiewerkzaamheden aan het dak van het Venema Pleingarage, is het karakteristieke beeld van de man op de bank van Kees Verkade op vrijdag 8 september jongsleden weggehaald. De gemeente hecht veel waarde aan het bronzen beeld en zal haar tijdelijk op het gasthuisplein plaatsen. Dit gebeurt in de loop van volgende week als de uitvoerende firma een metalen plaat, die fungeert als sokkel, heeft geplaatst. De Fransman David Ferrer, 62 jaar oud, die afgelopen vorige week zaterdag krestje op het circuit in Zandvoort, is aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de Internationale Autosportfederatie FIA afgelopen week bekend. Ferrer lag na de zware crash in kritieke toestand in het ziekenhuis... en daar is hij helaas aan de verwondingen overleden, al dus de VIA. De coureur deed in Zandvoort mee aan de Historic Grand Prix. Al in de eerste, bocht, uh, in de eerste ronde ging het mis toen hij in de Arie-Luyendijk-bocht van de baan raakte. Zijn March 701 uit 1970 brak daarbij in drieën. De coureur werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek dat de VIA gelastte naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Vanaf morgen tot 27 september ruiden Joanne de Zwart-Blog... burgemeester van Blarikum en Nick Meijer... burgemeester van Zandvoort tijdelijk van stoel. Dit betekent dat vanaf morgen Joanne de Zwart-Blog... de burgemeester van Zandvoort is... met alle bevoegdheden die daarbij horen. De burgemeesters zijn, door hun, zijn voor hun tijdelijke burgemeesterschap... op 30 augustus jongstleden daartoe geïnstalleerd... door de commissaris van de koning uh, Johan Remkes. En als we het toch over burgemeesters hebben... Op woensdag 6 september heeft loco-burgemeester Nick Heinen in de ambtsketen overgedragen aan Albert Roest. Roest was 15 jaar burgemeester in Laren en is enthousiast over Bloemendaal. De komende 100 dagen staan in het teken van kennismaking met de inwoners. Zo gaat hij langs bij de hockeyclub Bloemendaal. De bewoners van en bezoekt hij de reddingsbrigade en ondernemers op het strand. Op 4, 6, 11 en 13 december zijn er gesprekstafels waarbij inwoners de burgemeester kunnen ontmoeten. Op zondag 17 september zullen de brandweer Zandvoort en de Zandvoortse reddingsbrigade een gezamenlijke open dag houden op de kazerne Zandvoort. Van 12 uur tot 4 uur middags is iedereen welkom om het gebouw en het materiaal te bekijken... en meer te weten te komen over het werk van beide hulpdiensten. Dus heb je altijd al willen weten wat er achter de roldeuren van onze kazerne gebeurt? Wil je meer weten over het werk van onze lifeguards, het materiaal van heel dichtbij komen bekijken... Kom dan langs op zondag 17 september aanstaande van 12 tot 4 uur. Tot zover het Zandvoort nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM Zandvoort app. Dus mocht u het nog niet hebben, download hem dan nu.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 Nee, nee, eh, dicht stonden al, want toen waren we lekker aan het bijzingen. Hè? Heerlijk. Joris Santana, een uh, van de beste platen wat mij betreft van Santana. Dat was Holdan uit de jaren 80. Je hebt nieuws over het Zandvoorts Museum. In het kader van de verzelfstandiging per 1 januari 2018... zal het Zandvoorts Museum een deel van haar collectie afstoten. Met name de collectie van de Be Beeldende Kunstenaarsregeling... in het kort BKR genoemd. Daarnaast wordt een groot deel van de bruikleen kunstwerken een retour gegeven aan de kunstenaars of aanbieders. De BKR-collectie van Zandvoort bestaat uit ongeveer 150 schilderijen en kunstvoorwerpen. En deze liggen jarenlang in het depot en dat is zonde. De stichting gaat voor de gemeente deze opdracht uitvoeren. De stichting Onterft Goed uit Eindhoven. Vanaf 13 september gaat de BKR-collectie over naar de stichting Onterft Goed... En de stichting biedt binnenkort de kunstwerken aan het publiek aan tegen een redelijke prijs. Uh, voor meer informatie kunt u kijken op www.onterftgoed.nl www Voor de verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum wordt er een collectiebeheersovereenkomst collectie afgesloten. Bij deze overeenkomst is het van belang dat in kaart is gebracht... dat zo min mogelijk kunstobjecten overgaan die niet tot de kerncollectie behoren... De kerncollectie, de pronkstukken van het museum, blijft permanent zichtbaar in het Zandvoortsmuseum. Dit zijn de schilderijen, gebruiksvoorwerpen en foto's over historisch Zandvoort met bomschuiten, landschappen, zee en klederdracht. In december 2016 heeft een onafhankelijke kunstcommissie de collectie uit het de depots van de gemeente en museum beoordeeld. Daaruit bleek dat de BKR-collectie een, uh, een zeer geringe waarde vertegenwoordigt. De BKR was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland, waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen kon genereren. De regeling is niet meer en er zijn geen regels voor de BKR-werken en het afstoten ervan. De gemeente wil het kunstwerk eh, niet teruggeven aan de maker, die heeft er inmiddels al een bedrag voor gekregen uit de publieke pot in de vorm van een sociale uitkering. Hierdoor zijn de collecties van het publiek. Dus wilt u daar meer over weten vanaf 13 september? Kijk dan even op de website www.onterfgoed.nl. En is het ook bekend waar het geld heen gaat? Dat vertelt het verhaal. Nee, nee nee, nee, nee, nee, Tot zover het nieuws over het uh, Museum. Een grote schoonmaak dus eigenlijk hey, bij het uh, Museum. Zo dadelijk het weer bericht voor de komende dagen. Maar eerst deze klassieker van de Brothers Johnson. Stam! zo even de voetjes van de vloer op de zondag bij CFN. Met de CEO van de Brothers Johnson, je hoorde ze met stamp. Het is twee minuten over half drie, we gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Gaat dat er goed uitzien, Albert Young? Nou, dat uh, een beetje binnen uh, nu en een minuut. Denk nou, ik. laat maar horen. Uh, goed, uh, allereerst uh, vandaag. Het was uh, al een beetje wisselend bewolkt en er was een kans op een enkele bui. Nou, die hebben we tot nu toe gehad. Dus dat klopt allemaal. Uh, het is een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort komen uit op ongeveer 18 graden. Kijken we naar morgen, dan is het wisselend bewolkt met vooral in de middag buien en met kans op onweer. Een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en een maximum temperatuur in Zandvoort morgen ongeveer 17 graden. Ook dinsdag is het en blijft het wisselend bewolkt met buien en opklaringen. Matige tot vrij krachtige westenwind en een maximum temperatuur ook op dinsdag circa 17 graden. De vooruitzichten de komende week wisselvallig en vrij koel cool met slechts af en toe zon en dagelijks regen of buien. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is ongeveer 20. Dus daar zitten we nu ruim onder. Terwijl vorige week zei Lex nog, onze weerman, van de, zaten we er ruim boven. Ja, dat, Gemiddeld uh, zal het wel weer kloppen. En de zeewatertemperatuur langs het strand is ongeveer 19 graden. En weet je ook dat we het gisteren met Lex hadden over de stijging van het watertemperatuur? Want het water in de Noordzee warmt twee keer zo snel op als in de oceanen. De afgelopen 45 jaar steeg de temperatuur in de Noordzee met 1,67 graden Celsius. Terwijl het in de oceanen gemiddeld 0,74 graden was. Dus ook wij hebben last van de klimaatopwarming, om het zomaar te zeggen, in zee. En natuurlijk ook met die, het ontstaan van orkanen heeft ook alles te maken met de temperatuur van het water en de temperatuur van de wolken daarboven. Maar goed, dit was het weer. We blijven voor komende week nogmaals wisselvallig en vrij koel met slechts af en toe wat zon en dagelijks regen of buien. Al dus lex van der Oren. En het zeewater is warmer dus dan de temperatuur wat wij voelen nu op Klopt. dit moment. Ja. Toch, we nemen even een duik. Heerlijk. <laughs> Was het weer. Voort. En weer is uh, na te zelf. op www.metiopagina.nl. You on my favorite ways to turn like TV turned on online talking British and I'm Chasing moonlight no Two wrongs making no right Honestly, I wanna go back You were careless and immature I was jealous and insecure En ook de grote hits draaien we bij Zandvoort op zondag. En wil je de hits van CFM horen? De 40 beste hits van Europa. Luister dan eens op zaterdagavond tussen 7 en 9. Onze nieuwe collega Mike, die presenteert dan de Euro Breakdown. Zeker de moeite van het luisteren Zo dadelijk gaan we het hebben over de Divisie En dan gaan we de wedstrijden even met je doornemen. Maar eerst deze. de single van de Rolling Stones. Nou, gisteren is het Eredivisie weekend weer gestart met vier wedstrijden. Als eerste Heracles Almelo tegen Feyenoord, daar werd het 2 tegen 4. Boosheid en opluchting vochten zaterdag na de zwaar bevochten winst. Op Heracles Almelo, 2 tegen 4, om, om voorrang in het hoofd van Giuliani van Bronkhorst. Als je zo'n goede eerste helft speelt en bij rust met 3-0 voorstaat... mag de wedstrijd niet meer zo verlopen zoals het hier is gegaan... mopperde de trainer van Feyenoord. De landskampioen ontsnapte met hangen en wurgen... aan het eerste puntverlies van het seizoen. De eerste helft speelden we fantastisch. Toen lieten we ons beste voetbal van dit seizoen zien, zei Bronkhorst. Als je dan na rust zakelijk blijft spelen... kan je er nog één of twee goals bijprikken. Maar het contrast was groot, veel te groot. We hebben onszelf in de problemen gebra gebracht... Het was de laatste tien minuten een gekkenhuis. We lieten ons naar achteren dringen en kozen in, en kozen in balbezit steeds voor de moeilijkste oplossing. Het kan, dat kan namelijk niet op dit niveau. Dit had ons de wedstrijd kunnen kosten. Je moet er 90 minuten staan, niet 60 of 70. En dan gaan we naar Willem 2 tegen Ado Den Haag. Daar werd het 1 tegen 2. Ado Den Haag heeft de eerste punten van deze competitie gepakt door te winnen bij Willem 2. De formatie van coach Alfons Alph Groenendijk was in Tilburg met 2-1 de sterkste. Willem 2 blijft puntloos. Abdel Nassar El Kayati zitten de bezoekers enkele minuten voor tijd... voor het einde op het beslissende voorsprong. Hij had ook de openingstreffer voor zijn rekening genomen. Fran Sol maakte voor de thuisclub gelijk. De Spanjaard kopte in de extra tijd nog tegen de onderkant van de lat. Bij de elftallen hadden de eerste drie duvels verloren... en slechts één keer gescoord. En dan gaan we met Ajax tegen Pek Daar werd hij 3-0. Ajax heeft zijn derde competitiezegen op rij geboekt. De Amsterdammers kwamen, te kwamen tegen het tot, zaterdag, tot gisteren ongeslagen... Pekswolle, ondanks een flitsende start tot een moeizame zege. In de arena werd het 3 tegen 0. Door de overwinning staat Ajax op 9 punten, 3 minder dan Feyenoord. Dat gisteren wist de winnen van Herakles. En dan de laatste wedstrijd van gisteren Excelsior tegen Vitesse. Redelijk gescoord, 0 tegen 3. Vitesse heeft zich door Excelsior niet laten verrassen. Zonder echt te imponeren won de Arnhemse ploeg met 3 tegen 0... op het Rotterdamse kunstgras Luc Castagnos die in het basisteam debuteerde, opende op slag van rust de score. Kort na de pauze benutte Tim Mattafs een strafschop. Brian Linssen zorgde met een prachtige om uithaal... een kwartier voor tijd voor de eindstand. Met negen punten bezet Vitesse na vier duels keurig de derde plek. De Arnhemse club kan aanstaande donderdag met de nodige vertrouwen... beginnen aan het thuisduel met Lazio in de Europa League... Excelsior staat met vier punten in de middenmoot. En dat vandaag is er al een wedstrijd gespeeld, uh, Albert-Jan. We hebben het over SC Heerenveen tegen PSV. Wat is daar gebeurd? Winst voor uh, Heerenveen, 2 tegen 0. SC Heerenveen heeft PSV op voor de eerste seizoensnederlaag getrakteerd. Vooral in de eerste helft werden de Brabanders in Friesland... van de mat gespeeld, 2 tegen 0. Heerenveen startte geweldig en stond na zes minuten op de 2-0. Zoet kreeg geen vat op de Zanelli spegel en, nou komt-ie, jat tikte attent in nadat de sterke Dumfries paal had afgeschud. Zanelli mikte nog naast naar Lucasson te hebben gepiepeld. Voor rust raakte PSV tot overmaat van ramp Lozano kwijt... na een uh, drieste tackle. Hij kreeg rood. Het duel was gespeeld en Heerenveen kon het hoge niveau niet langer vasthouden. Dan uh, heb je hem weer, Gucci Najat, miste nog een penalty. De Iraniër schoot slap in naar het hoek door islamit Misir... Na het gras was gewerkt. In de vanmiddag om half drie zijn er drie wedstrijden gestart. FC Utrecht tegen Rode JC, tussenstand 1 tegen 0. AZ ontvangt in eigen huis NAC Breda, tussenstand 0 tegen 0. En dan Sparta Rotterdam tegen FC Twint, ook daar staat het 0 tegen 0. De klapper van de dag om kwart voor vijf in Groningen. FC Groningen ontvangt VWV Venlo. We blijven de wedstrijden voor je in de gaten houden bij Zandvoort op zondag. Face, ain't my fault they all be jacked. keep up, players on Come on, put your pinky, bring to up. Move, Woo! It is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 It keeps on praying In het lekkere zonnetje van die moment, maar ook die flinke regenbuis. In ieder geval de Sunny Days, de single van Armin van Buren. Ja, dan gaan we nu wielrennen. Ik ben er helemaal klaar voor. Gisteren was het de voorlaatste etappe. En de Nederlander Wilco Kelderman begon die etappe keurig op een derde plek in het algemeen klassement. Maar hij heeft gisteren helaas zijn podiumplaats in de Vuelta verloren. De Nederlander kwam op een akelige stijle eh, berghelling, de Aguiliri... Eh, die stukken 23,5 kent... tekort in een spectaculair gevecht met Ilnur Zakarin en Alberto Contador... die de kopman van Sumweb allebei voorbij gingen in het algemeen klassement. Kelderman zakte derhalve van een derde naar een vijfde plaats. De laatste keer dat de Nederlander op het podium stond in de Vuelta... was in 1979 toen Joop Soetermelk het hoogste schafot mocht betreden. Zoals gezegd, de etappe werd gewonnen door Contador, de Spanjaard... die zodoende op prachtige wijze afscheid nam. De Spanjaard stopt na deze Vuelta als professional. Chris Froome stelde dankzij hulp van Wout Poels zijn veelbegeerde veilig. Na de winst in de Tour de France in juli was hij ook nu de beste in de Vuelta. Vicento Nibali wordt vandaag in Madrid als nummer 2 gehuldigd. Zakarin mag als nummer 3 naar het podium. Poels en Steven Kruiswijk rijden vandaag als nummers 6 en 9 naar de Spaanse hoofdstad. Kelderman bezweek, zoals gezegd, op deze steile helling... na een serieuze aanval van Contador. De Spanjaard pakte binnen de kortste keren een voorsprong... die zijn achterstand van 1 minuut en 17 seconden op de Nederlander teniet deed. Hij haalde alle vluchters bij en kwam vervolgens solo... en als eerste over de finish op de ruim 1500 meter hoge Anguilleri... Ja, slecht nieuws dus uh, voor uh, de Nederlander kelderman. Helaas, op de voorlaatste dag... Ja, o, podium het podium kwijt. En, nee. en vandaag is het, net zoals in de Tour de France... een, een, een optocht naar Madrid, het centrum van Madrid. En dat is uh, over een afstand van 101,9 kilometer. Muziek, dus van The Time Bennets En I'm Specialized in You. Ja, we gaan alweer op dat nieuws. En weer van uh, drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang uiteraard. Met Zandvoort op zondag. Graag tot zometeen. Uh, uh, tell me what you really like.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 Let me try